Acht uur door Almegens met het NOS-journaal. De acht verdachten in de rechtszaak rond de fatale mishandeling... van grensrechter Nieuwenhuizen blijven voorlopig vastzitten. De rechter wees een verzoek van de advocaten om de acht vrij te laten af. In Lelystad was vandaag de pro forma-zitting. In de voorbereidende zitting werd eerder vanmiddag besloten... dat de pers aanwezig mag zijn. Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft sancties opgelegd... aan de Noord-Koreaanse Bank voor Buitenlandse Handel. Dat heeft de nationale veiligheidsadviseur Tom Donnellen gezegd... in een toespraak voor de Asian Society in New York. De strafmaatregelen worden opgelegd vanwege de ondersteunende rol... die de bank speelt bij de productie van massavernietigingswapens in Noord-Korea. Vorige week heeft de VN-veiligheidsraad de sancties tegen Noord-Korea verscherpt... naar aanleiding van een kernproef die het land onlangs hield. Noord-Korea besloot daarop het niet-aanvalsverdrag met Zuid-Korea op te zeggen... en alle banden met dat land te verbreken. In saudi arabië mogen de regionale autoriteiten ter dood veroordeelde terechtstellen voor een vuurpeloton als alternatief voor onthoofding met een zwaard. Volgens Saoedische media is dat besloten omdat er niet genoeg beulen zijn om de onthoofdingen uit te voeren. saudi arabië hanteert de sharia, de islamitische wet die strikt wordt toegepast. Volgens een brief die naar de gouverneurs is gestuurd is executie door een vuurpeloton niet in strijd met de sharia. Amnesty International zegt dat dit jaar tot dusver 17 mensen in saoedi arabië zijn geëxecuteerd. De PvdA wil het kinderpardon opnieuw verruimen. Door deze verandering zullen gezinnen die ooit uit een asielzoekerscentrum zijn gezet ook in aanmerking kunnen komen voor het kinderpardon. Ook alleenstaande minderjarige asielzoekers die na hun 18e verjaardag uit de opvang werden gezet, kunnen straks aanspraak maken op een verblijfsvergunning. Dat kan alleen als ze niet langer dan drie maanden in de illegaliteit hebben geleefd en in het zicht zijn gebleven van een gemeentelijke opvang. CDA, SP, D66, ChristenUnie, GroenLinks en de Partij voor de Dieren... steunen het voorstel, zodat er een meerderheid is in de Tweede Kamer. Het weer in het zuiden sneeuwt het langdurig, mogelijk tot morgen laat op de dag. Op de Wadden nemen de buien vanavond af. Vannacht is het min 3 tot min 5 graden. Morgen vanuit het noorden zon, wel blijft het stevig waaien. Dit was het NOS Journaal.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 Is Tom er trouwens al? Die zou vanuit huis meekijken via Link. Ja, ik zie dat hij net inlogt. Ja, ik ben er hoor. Ah, mooi. Met Office 365 van Microsoft kun je elke dag overal samenwerken. Gewoon met je laptop, tablet en smartphone. Ontdek het op office365.nl Dit is Radio 1. Twee dingen, zei je op de NL nou altijd? Uh, nou ja, er zijn twee dingen. Max. Maar dat betekent uh, nog steeds dat twee dingen gebeuren. Er zijn twee dingen. Dan kom je tot. Twee dingen: Twee dingen in gesprek met Nederlanders uit een katholiek nest. Zijn er nog katholieke sporen in hun leven? En geloven ze nog? Vandaag Alice de Bruin in gesprek met schaatster Yvonne van Genep. Goedenavond, Yvonne van Gennep. Je zat toch even te lachen toen die muziek begon? Nou, nee, ik moest... De, nee, ja, ook wel. Maar ik moest uh, wel even lachen om schaatsen. Want dan ben ik natuurlijk al lang niet meer. Nee, maar zo kent iedereen je natuurlijk, hè? Ja, maar goed... Uh, want je bent nu teammanager van de schaatsbond KNSB. Ja, de dat, is, dat is inderdaad het juiste woord. Maar schaatsen, dat is een... Uh, iets uit het verre verleden. Schaats je nooit meer dan? Weinig, weinig. Wel ja. als een natuurreis is. Maar ik ga niet meer zo snel naar een kunstheidsbaan. Nee, maar het schaatsen is wel jouw leven geweest, hè, zou je kunnen zeggen. Ja, het heeft een behoorlijk deel van mijn leven bepaald. Dat kan ja. je wel zeggen, ja, van jongs af aan. Ja. Laat het hebben over het katholicisme. Want daarover uh, spreken wij deze maand uh, met heel veel Nederlanders. Omdat natuurlijk deze maand uh, de nieuwe paus uh, wordt uh, gekozen. Morgen begint dat allemaal. Gaan we het zo meteen nog uitgebreid over hebben. Uh, maar eerst even, dat geloof. Hè, de vraag die net werd opgeworpen. Geloof je eigenlijk nog, Yvonne van Gennep? Ja, ik geloof nog steeds. Ja. <laughs> en ik kan er niks meer van maken, maar... En wat betekent dat in de praktijk? Ik bedoel, is dat elke dag bidden? Uh, ja, ik bid wel elke dag. Ook wel eens een keer een dag, trouwens niet hoor. Maar ja, toch wel heel regelmatig, ja. En niet dat ik naar de kerk ga, want dat doe ik op dit moment dus niet. Maar gewoon voor mezelf. En waar bid je dan? Kan overal zijn. Kan staande zijn, kan in de bus zijn, kan uh, in de trein, in het vliegtuig, uh, door de stad. Als ik weer in een restaurant zit. En wat is dan het moment dat je denkt, ik ga nu even bidden? Nou, kijk, um, je hebt wel eens tussendoortjes, zoals ik het dan maar noem. Dat is een snoepje. Tussendoortjes? Wat, wat houdt dat in dan? Nou, gewoon dat je even ermee bezig bent. En ik kan, zo, ik kan ook best wel even af... Nou, mensen zien dan dat ik een beetje wegdraai. Of wegdroom. Maar dan kan ik daarmee bezig zijn, dat kan. Uh, maar ik, kan, ik heb ook wel momenten dat ik gewoon even echt uh, stil ga zijn. Ja, vind ik ook wel heel fijn. Ja, wat brengt het je? Rust. Ja, dat is het eigenlijk, rust. Het is een soort leidraad voor me. Ja, rust, maar wat is rust voor jou dan? Wat, wat betekent rust in, in, in deze hoedanigheid? Ja, nou, de, de wereld kan ontploffen, er kan van alles gebeuren. Positieve dingen, negatieve dingen. En ik heb altijd zoiets van, zeker als het al zo, zo onrustig om me heen is... dan geeft dat mij dus juist die rust. Een soort vertrouwen, want het komt wel goed, het is goed. Het is goed zoals het is. Ja, je zou ook kunnen zeggen, heeft het, heeft het iets uh, te maken met... wat andere mensen ook wel zeggen als ze rust zoeken met mediteren bijvoorbeeld? Daar komt het wel een beetje bij in de buurt. Maar dan is het toch iets meer dan dat. Ja, want praat je dan ook met God? Ja. En dat is niet zo van, hé hey Piet, uh... <lacht> heet hij Piet bij jou? Nee, joh. nee, juist niet. Oh. Nee, nee, maar ik leg wel vragen voor. En dan door dan weer stil te zijn, hoop je op een soort van antwoord. Het is meer ook dat je met, nou, met jezelf soms in gesprek kan gaan, hoor. Dat... Maar ik, ja, het, het, ge het geeft ons ook wel een antwoord, ja. Als ik dan stil ben. Ja, dat is heel apart. En dat is ook heel fijn, denk ik. Of ja, niet? Ja, dat is het. Ja, ja juist. Ik ja, kan het op... ook niet uitleggen aan mensen. Want toevallig kwam net Erme Wennermars tegen. Hij zegt, uh, geloof jij? Ik zeg, ja, hoezo? <laughs> Ga je dan naar de kerk? En heb je dan de Bijbel altijd bij je? Ja? Want we gaan allebei naar Sochi uh, straks. Ik zeg, nee, ik neem de Bijbel niet mee. Nee. Dat is, oh, dat is zo... misschien een hele andere beleving dan uh, de gemiddelde uh, gelovigen. Ja, maar, maar lees je de Bijbel nog vaak? Nou, eigenlijk op dit moment weer niet. Maar er zijn fases in mijn leven dat ik het wel doe. Ja, Het, het is ook niet een, een soort van dwangmatig iets of een must. Of, dat wil ik juist absoluut niet. Nee, waarom wil je dat niet? Nou, omdat het, dat, dat gevaar, dat, dat is er wel. Als, bij, ja, als, je, als je heel streng gelovig bent, dan, dan krijgt het soms iets dwangmatigs, vind ik. En dan, uh, dan is het niet meer het pure geloof, vind ik. Het, het, moet, het moet juist iets zijn wat... Ja, wat, wat gewoon goed is. En, en, en niet, uh, je gaat zoveel keer naar de kerk... of je bidt zoveel keer, of je moet dit, je moet dat. Nee, dat zou me heel erg benauwen. Ja, want dat Erwin ben en mars zegt van... Uh, geloof jij? Was het een geheim dan in de schaatswereld... dat je geloofde, of niet? Nou, ja, schijnbaar voor hem wel. Ik, ik dacht dat het wel uh, enigszins bekend was bij uh, deze of gene. Maar hij wist het niet. Nee, want wat... Maar het is ook niet dat ik dat uitdraag of zo. Uh, dus misschien dat het daarom komt dat hij het niet weet. Nee, want waarom draag je het niet uit? of dat, Daar heb je dus geen behoefte aan. Nee, nee. Um, ja, er zijn mensen die dat wel heel prettig vinden. ik. Misschien denk ik ook wel En dan, dan krijg je weer ook dat dat ook wel eens wordt gezegd hè, vanuit de kerk: je moet het uitdragen. Je moet die met een soort van uh, apostel hè, en, en uh, gaat heen en verkondigen. Jij bent een bekende Nederlander. Ik kan een hoop zieltjes weer. Ja, bij wijze van spreken. Maar en, en er zijn je hebt ook Sport for Witness, geloof ik, of ik weet niet precies hoe het heet, maar dat is dan ook weer zoiets dat ik denk van... nee, dit is mijn beleving en ik wil nie, niemand iets opdringen. Want dat, dat werkt volgens mij ook niet. Dus zelf dat, dat, dat, dat je mensen iets verplicht... dan gaat het volgens mij ook averechts werken. Ja, dus dat heb je nooit gewild. En dat wil je en, ook nee, niet. Nee, ik denk ook niet dat het werkt. Want dat, dat moet van binnenuit komen. en het kwartje moet vallen of niet. Ja. en speelde... je, kan het, je kan het net als met ouders. Je kan het voorleven. Je kan laten zien hoe fijn het is. En, maar je kan niet verplichten. Dat werkt niet, nee. En zo is het ook bij jou begonnen, bij je ouders? Nou ja, mijn ouders waren uh, gelovig. Zijn, ja, nog, althans, mijn moeder leeft nog, uh, is ook gelovig. Uh, we gingen ook naar de kerk, zeker toen ik uh, jong was. Uh, het gekke is, toen ik naar de middelbare school ging, niet meer. Ik weet ook eigenlijk niet eens meer waarom. Maar mijn ouders gingen niet meer. Ik dus ook niet. Uh, wel met, overigens met kerst hoor, dan is uh, uh, bijna iedereen. <laughs> maar weet je niet meer waarom ze op een gegeven ja, nee, moment gingen? Nee, op? dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Heel gek. Uh, ja, ik heb het eigenlijk ook nooit gevraagd. Maar toen ik zelf een jaar of 16, 17 was, toen, toen begon ik met allerlei levensvragen te komen. En uh, werd ik ook nieuwsgierig. En ben ik gewoon eens achter in de kerk gaan zitten en eens gaan luisteren. En we uh, hadden in, in Haarlem-Noord een uh, goede pastoor. In de kerk van de Zeven Smarten, later de Maria kerk die bestaat nog steeds. En, en wat is een goede pastoor dan? Want wat, ja, wat raakte ik, je dan? Nou, ik vind het al wel belangrijk dat, dat een pastoor een, een soort... Um, ja, een beetje iets uit het leven gegrepen kan vertellen, hè? dat je een soort ja dat je er iets mee kunt, niet, niet heel abstract, uh, want je kan erbij bijbel inderdaad lezen, maar je moet het wel kunnen vertalen. Van wat, wat betekent dat nou in de praktijk en wat kun je ermee en, en wat heb je eraan? Nou, en en als als een pastor dat kan, hij kan op een boeiende manier vertellen zodat je aan zijn lippen hangt, nou dan vind ik het fantastisch. En dat kon deze man, ja, ja. En ik heb er ook wel meegemaakt van mensen die dat dan iets minder goed beheersten. Dan heb ik ook wel video's gehad. Dan ging ik vooral naar de kerk en dan deed ik gewoon zelf mijn dingetje. Zelf mijn dingetje? Ja, dan, dan weer dan, weer wat, wat ik al eerder zei. Dan, dan even stil zijn en gewoon met mezelf en met, en met God in gesprek. Maar niet luisteren naar degene die op de kansel stond? Nee, als me niet boeide, niet. Nee, nee. nee, dat is natuurlijk ook wel logisch. Um, in eerste instantie natuurlijk wel want je gaat eerst luisteren of wat je boeit. Maar als dan, als dan de, de aandacht verslapte, dan, ja, dan ging ik weer in mijn eigen droombeeld. Ja. Ja. Maar goed, toen je in de puberteit zat, je zegt, toen ben ik toch weer eens achter in die kerk gaan zitten. Mijn ouders gingen in die tijd niet meer. Nee. En, en, en wat was er op dat moment dat je dacht, ja, dat is toch eigenlijk nog wel wat voor mij. Ik ben nu puber en ik uh, ben het, de wereld aan het ontdekken en daar hoort God bij. Nou ja, gewoon het, het, het besef en, en ook wel het, het ja, weten is natuurlijk een heel moeilijk woord, want het is, het is echt een geloof. Maar dat er gewoon wel een, een God is. En dat, dat is juist ook het mooie ervan, dat, dat, dat gevoel heb je. En, en vandaar dat ik ook zeg van dat kan je niet opleggen nee want ik kan me voorstellen dat andere mensen zoiets hebben van uh, nou ja ik heb daar helemaal niks mee hoe kom je erbij. En was dat iets wat je ook besprak met leeftijdsgenoten want jullie nee. waren misschien met hele andere dingen bezig. Gingen naar de disco of, of uh, waren nou, nog ging ook bezig? hoor. dat kan, al, dat kan allemaal. Het <laughs> is niet zo dat je dan niet naar de disco kan. Nee zeker niet. Nee, uh, nee dat, dat besprak ik ook niet echt met anderen. Nee maar we zijn ongeveer even oud ik kan me dit soort uh, dingen toch niet herinneren uit mijn jeugd in ieder geval dat dat onderwerp van gesprekken was maar nee dat, bij mij ook niet. Nee, nee. dat was dan toch weer in jouw oh, eigen puur voor mezelf. ja, ja. ja. En, en, en, en vertelde je dat wel tegen je vriendinnen en vrienden? van Ook niet, maar wel als mensen ernaar vroegen. Uh, ja, en als je dan eentje hebt gezegd, hè, als mensen ernaar vragen... Dan, dan, nou, dan komen ineens ook heel veel andere mensen die dat dan willen weten. Dus is wel een periode geweest. En vandaar dat het me ook verbaasde dat Erben het niet wist. Maar het is wel uh, een periode geweest dat juist als je... Uh, ja, bijvoorbeeld nu zo'n interview geeft... dan ja, geheid dat er dan wel weer misschien meer uh, uh, vragen gaan komen. Ja, ja. Zo werkt dat meestal. Maar het is niet dat ik dat zelf te berden breng. Nee, nou, nou uh, uh, is het zo dat, dat uh, ge bij geloof leer je ook dat je moet doen aan naast de liefde, om het maar even zo te zeggen. Ja, het is even een bruggetje naar. naar <laughs> je zit maar aan te kijken, we gaan we het over hebben. Dat, dat gaat eigenlijk over het feit dat jij je ook inzet voor SOS Kinderdorpen. Jij bent ambassadeur uh, daarvoor. Zeg maar die maatschappelijke betrokkenheid, komt dat dan ook echt voort uit, uit je geloof? Nou, ik denk dat het ook los van elkaar kan bestaan. Ik wil niet zeggen dat als je gelooft dat je dan per se dat moet doen. Want er zijn ook mensen die niet geloven die dat ook doen. Nee, dat is gewoon iets ook wat in je moet zitten. En, uh, en waarom ja. doe jij dat? Nou, ik vind inderdaad SWS Kinderdorp een, een hele mooie instelling... Die, die er echt voor zorgt dat kinderen die geen, geen ouders hebben... of, of geen, wel ouders hebben, maar niet ouders hebben die voor ze kunnen zorgen... dat daar een opvang voor is. Kijk, ik, ik ben dan inderdaad in een heel fijn, stabiel gezin opgegroeid. En ik vind dat toch wel de, de basis voor een, een, een, ja, het uitgroeien... tot een gezonde volwassene om het zo maar te zeggen. Ja, zonder haakjes en oogjes. Ja, wij spraken vandaag met Melanie Ruis. Zij is van de Raad van Toezicht van SOS Kinderdorpen. En je bent ook samen met haar een paar jaar geleden eh, naar de opening van een nieuw kinderdorp in Thailand geweest. Ja, klopt. Laten we even luisteren wat zij daarover zegt. De hele opening werd vooraf gegaan door een soort van. ...boeddhistische ceremonie. En daar hebben we allebei nogal van genoten. En we moesten toen heel vroeg opstaan... ...en ook allemaal uh, nou ja, meteen naar het dorp. We sliepen even buiten het dorp. Daar zaten negen monniken... ...in, in de grote mooie oranje pijen... ...op een rij... ...verbonden door één draad eigenlijk. En die draad die ging naar voren... ...in een bak met zand... ...en in die, in die bak stond dan weer een kaars... En die branden. En zij hebben ongeveer, ik denk een half uur, drie kwartier gezongen, zoals zo'n gezongen Neurient, zou ik maar zeggen. En dat was een hele, hele bijzondere uh, bijeenkomst. In dat, dat was dus midden in dat drukke kinderdorp. En dan is er opeens ergens één ruimte waar ze dit te organiseren. Dat was heel grappig. Heb je het ook zo ervaren? Nou, mij staat nog heel iets anders bij. <laughs> ik wist dat we, uh, ik weet nog dat we moesten oefenen. Om, want er kwam een prinses, de, de, volgens mij de, de, de zuster of, of een nichtje van, van Boemibol, de koning. Nou, en van tevoren werd dat hele dorp helemaal gescreend met, met, nou ja, om, om te kijken of er geen wapens waren of bommetjes. En wij moesten ook oefenen hoe we dan die prinses... of die, die, nou ja, in ieder geval, het was een prinses, ja... hoe we haar dan tegemoet moesten treden. Je mocht dus niet je voetzolen laten zien... en je moest als het ware op je knieën naar haar toe. En dan moest je ook naast haar gaan liggen. Nou, dan krijg je natuurlijk slappe lach. <lacht> en, en van tevoren hadden ze al gezegd... want ja, ik wist niet veel wat ik mee moest nemen. Je mocht geen zwart dragen. Dus het moest iets licht zijn, iets wit. En, en je mocht ook geen korte broek. Of je, je moest iets van een, een rok, iets langs. Ik denk, jee, waar haal ik dat vandaan? Dus ik had, ik had uit de kast een, een, een oude wikkelrok. Ik denk, nou, die, die doe ik dan maar aan. En mooi uh, mooie witte blouse, dus dat klopt allemaal, dacht ik. En op een gegeven moment, uh, ik moet naar voren... inderdaad op de manier zoals we hadden geoefend. En ik zie dus later die beelden terug. En toen bleek die wikkelrok, die was dus helemaal open. Dus ik liep bijna in mijn onderbroek. <lacht> en er zaten dus aan de zijkant allemaal van die monniken... die dat dus gezien moeten hebben. Nou ja... Achteraf denk ik van, oh wat erg. Ja. <laughs> dus dat staat jou bij. Er staat niks meer bij van de, uh, zeg maar de, de, de boeddhistische ceremonie op dat moment. Ja, dat ook wel. Maar dit, ik schaamde me dood, joh. Later, denk ik, ik probeerde heel decent te zijn. En, en uh, uiteindelijk uh, was het een soort bijna een striptease. <laughs> <laughs> Voor die monniken die heel kuis waren. Maar goed, als jij daar dan zeg maar, als katholiek loopt. Hè, heb je dan ook zoiets van, nou ja, stel dat ik hier in Thailand was geboren. Dan was ik misschien gewoon boeddhist oh, ja, geworden. Hoor. Ja, dat geloof ik. Ja, dat, dat, dat, dat maakt het ook allemaal wat relatiever, hè dat je, het gaat ook voor de islam, ik denk dat als ik in een islamitisch land was geboren... dan was het ook weer een ander verhaal geweest. Wat dat betreft vind ik het ook zo jammer dat, dat al die geloven zo ja, tegen elkaar op worden gehitst. En uh, volgens mij is de islam en, en, en, en, en nou ja, zeg maar het, het katholicisme, het christendom... om het even dan in, onder één noemer te vangen, dat komt volgens mij uit dezelfde bron zelfs. Dus wat dat betreft, uh, we maken er met z'n allen maar weer een zootje van als mensen. En dat vind ik wel, ja, verdomd jammer.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 Ja, in de maand dat uh, er een nieuwe paus wordt gekozen... Uh, praten wij in twee dingen met Nederlanders uit een katholiek nest. Vandaag met uh, schaatser, al oh, mag ik dat niet meer zo zeggen... maar zo kennen we je natuurlijk allemaal, Yvonne van Gennep. Ze is nu teammanager bij de schaatsbond uh, KNSB. Uh, ja, en, en toch maar even over het schaatsen, want we hebben het net over het geloof gehad. Maar speelde uh, ja, zeg maar dat geloof ook een rol bij de uitoefening van jouw uh, vak... op dat moment, toen je schaatste? Ik bedoel, was er uh, elke keer een schietgebedje voor de wedstrijd? Strijf? Dat zou wel makkelijk zijn, hè? Zo van, laat me even winnen. Nee, zo werkt het natuurlijk niet. Nooit gedaan? Nee, nee ik, ik heb wel altijd uh, gevraagd of het dan uh, ja, een wedstrijd kon zijn zonder calamiteiten. Dus geen uh, ernstige ongevallen en dat soort zaken. Dat, dat vond ik dan wel... Geen valpartijen? Geen valpartijen en dat het een eerlijke wedstrijd zou zijn. Ja, ja. En dat, dat, maar niet elke keer. Oh nee hoor, dat, dat deed ik wel vaker, ja. Dat waren ja. een soort rituelen eigenlijk? Nou, zo wil ik het niet noemen. Nee, maar... Ik, uh, ja, ik, ik vond het wel belangrijk om dat dan toch even... als je dan toch met het geloof bezig bent... om dat dan even de, ook de extra erbij te vragen. Ja, ja, dat snap ik. Nou ja, het heeft uiteindelijk ook wel succes gehad, soms. Want je hebt drie gouden medailles gewonnen in Kelk. Nou, nou dat, komt, dat komt dus duidelijk niet door zo'n schietgebedje. Want dat vroeg ik dus absoluut niet. Nee, dat zou te makkelijk zijn. Nee, maar wie weet. Nee, zou joh, het niet zo werken op, dat... Nee, natuurlijk niet. Nee. nee, hou op zeg. Ja, ik weet het niet. Nee, nee, nee, nee, echt zeker weten van niet. Nee. Maar goed, als je zo'n schietgebedje doet, dan, dan geloof je toch dat dat invloed heeft. Anders doe je het niet, denk ik. Nee, maar dan denk ik juist dat, dat je, als je een goed katholiek zou zijn of een goed gelovige, dan mag je daar nooit om vragen. Nee, nee, waarom niet dan? Nou, dat is te veel ego. Ja, echt wel? Ja, denk ik wel. Ja. Maar uh, sporters zijn toch soms ook wel een beetje ego's? Die willen toch winnen? Ja, maar dat is wat anders. Maar je kan toch niet, uh, kijk, iedereen is gelijk in mijn ogen. En, en als ik dan zou vragen of ik zou winnen, dat is dan niet eerlijk. Nee, nee zo werkt dat dan nee, niet. Nee, zo werkt dat niet. Nee. nee. nee. Nou, nou uh, kennen we ik mezelf wel katholiek? Ik heb ook doopnamen. Dat heb jij ook. Vorige week was Yvonne Pool, Die had er geloof ik wel vier. Jouw doopnamen oh. zijn Yvonne, Maria, Therese van Gennep. Uh, is dat iets waar je trots op bent? Die, die hele mond vol? Of gebruik je dat nog vaak? Uh, um, nou ja, uh, als ik inderdaad mijn paspoort of zo dan, uh, dan gebruik ik dat. Maar ik vind het wel mooie namen overigens. Ja, waar ben je naar nou vernoemd? Waar komen ze vandaan? Um, nou, Maria, ik weet wel, mijn, mijn uh, vader en moeder waren wel absoluut uh, Maria minded. En dat heeft denk ik vooral ook een beetje te maken met het feit dat mijn moeder uh, twee keer gestorven heeft gelegen en twee keer bediend is geweest. En vervolgens loerswater te drinken heeft gekregen en weer beter werd. En dat, ja, dat maakte ook dat mijn vader natuurlijk uh, daar toch wel even uh, stil van werd. Dus uh, hun slaapkamer die was ook omringd met het Maria beelden. Dus <laughs> Maria zelf, was Ik logisch. heb er zelf ook één. Ja. Ja, Maria was logisch, die naam. Dat was absoluut logisch. En Therese weet ik eerlijk gezegd niet. Dat heb ik ook nooit gevraagd aan mijn moeder. Nee, ik weet niet waar het vandaan komt. Nee, nee. Zou M ik niet weten. Therese, nee. ja, dat is natuurlijk een heilige, maar... Precies, moeder ja, Theresa, moeder dat Theresa, dachten wij ook aan. Ja, oh, dat dacht je. Oh ja, dat ja. kan. <laughs> ja. Maar dat weet je dus niet die, zeker. Die deed wel heel goed werk. Ja, nou, nou was het wel zo dat uh, moeder Theresa vorige week slecht in het nieuws is gekomen. Ik weet niet of je dat meegekregen hebt. Oh, dat is er wel eerder, toch? Ja, maar nu vorige week was er weer een nieuw onderzoek... Uh, waaruit zou blijken dat nou, in ieder geval de miljoenen die ze uh, kreeg... als gif voor de armen, dat ze die zou hebben weggesluist... naar geheime bankrekeningen. Dat ze zelf in een heel chic ziekenhuis lag... terwijl alle armen lagen te creperen. Allemaal dat soort verhalen. Daar is al eerder iets over naar buiten gekomen. Is dat iets wat jou dan raakt als katholiek? Ja, weet je, wat is er van waar? Ik, ik, dat, dat weet ik niet. Ik, uh, ik weet wel dat ze heel goed werk heeft gedaan. Dus je kan, je kan het glas half vol glas half leeg zien. Uh, tuurlijk, als dat, als dat waar is, dan, dan klopt dat niet. Dat is duidelijk. Maar je moet dan ook niet vergeten dat ze ook heel veel goede dingen heeft gedaan. Ja. Dus... Maar goed, we, we, we zaten net ook naar teletexten kijken. Vandaag natuurlijk het nieuws van de commissie Deetman. Uh, waaruit blijkt dat er uh, heel veel vrouwen... Uh, toch eigenlijk zijn misbruikt door geestelijke. Uh, bedoel, hoe komt dat dan binnen als je uh, uh, katholiek gelovige bent? Ja, daar word je niet vrolijk van. Als dat waar is, en dat is waar, want dat, dat blijkt dus nu wel. Nou, dan, uh, dan ben ik daar niet uh, heel happy. Uh. Nee, dat, tuurlijk, dat, is, dat, is, dat mag nooit. En, en het is ook jammer dat het gebeurd is... Uh, maar beïnvloedt dat jouw geloof? Nee, want ik zie dat als twee losstaande dingen. Dat, is, dat zijn mensen die dat gedaan hebben uh, binnen het instituut kerk. Je kan ook niet iedereen daar verantwoordelijk uh, voor stellen, denk ik, binnen de kerk. Misschien wel de mensen die, de, die het in de doofpot hebben willen stoppen, want dat hoort ook niet. Maar uh, het, het geloof aan zich, nee, dat blijft voor mij uh, absoluut ten alle tijden overeind. Ja, dus je ziet echt een verschil tussen zeg maar, het instituut en de mensen die ja, geloof heel, aanhangen. Ja, heel duidelijk. Dit klopt niet. Klaar. Nee. En dat is dus inderdaad gewoon door mensen gedaan uh, ja, die dat niet hadden mogen doen. Nee. Heel simpel. Nee. En hoe, hoe kun je dat zeg maar, vertalen naar jouw eigen... Uh, zeg maar privéleven, waarin er toch ook dingen gebeuren... die misschien niet horen bij de katholieke kerk. Ik denk dan aan het feit dat jij gescheiden bent. Ja. En volgens mij mag dat niet, hè? Nee. Uh, volgens de katholieke leer. Sterker nog, ik, ben, ik mocht niet eens trouwen, want ik ben getrouwd met een gescheiden man. En dat mocht in de instantie dus ook niet. Nou, ik had een, een, een pastor die daar iets, uh, iets uh, laconieker onder was... En, en toch voor elkaar heeft gekregen dat wij konden trouwen. Hoe, hoe, hoe zo, ja, die weet zou ik, je eronder ik, was? Die, die... Ik, ik, ik heb niet zoiets met. Ik vind regels zijn er om. om uh, dat, je, dat mensen gewoon op een goede manier met elkaar omgaan. Maar een regel om een regel, daar snap ik helemaal niks van. En zolang ik het niet snap, dan hoeft het voor mij ook helemaal niet. Nee, de Katholieke dus Kerk heeft veel regeltjes ja, natuurlijk sowieso ja, het geloof. Ja, precies. En, en daarin heb ik toch mijn eigen geweten. Mijn eigen, mijn eigen koers. Mijn eigen ja, barometer, om het zo maar te zeggen. En dat, dat probeer ik dan ook wel daaraan te staven. En ik, er is ook een, een, een, een, ja, ik ken de Bijbel niet eens zo heel erg goed, maar er zijn wel bepaalde dingen die ik dan wel uh, heel duidelijk voor, voor ogen heb. En dat is het, het moment dat, dat Jezus tegen de geestelijke in de kerk zegt: van jullie met al je regels uh, opzouten allemaal. Want het gaat om de naaste liefde, het gaat om de liefde voor elkaar. En dat is voor mij wat, wat telt. Ja, dus het feit dat jij uh, gescheiden bent en dat dat eigenlijk niet mag, want je mag niet echt breken, nee. dat heeft jou niet persoonlijk geraakt? Nee, want het gaat, het gaat echt om de reden waarom, uh, waarom je scheidt. En als het in, in goede harmonie gaat, kijk, dat gaat het nooit helemaal, want dat wil je niet als je gaat trouwen. Maar uiteindelijk werkt het niet, nou, dan, dan moet je gewoon kijken hoe je daarmee in, in mee omgaat. En als je dat met elkaar kunt oplossen op die manier, dan, uh, ja, dan moet dat kunnen. Ja, en, en, en waren dat zware gesprekken met degene die jou toen bijvoorbeeld moest trouwen? De, de, je zei net van, ja, die, die heeft dat toen toch maar een beetje gedaan. Ik bedoel, was dat lastig om ja. hem zover te krijgen? Nee, nee, want ik wilde eerst een jonge pastor vragen. Een goede, goede kennis van me. En uh, die werd door het bestom dus tegengehouden. En ja, die, die hield zich daaraan. Die zei ook van, vond ik kan het niet doen. Nou, dat moet je respecteren. Nou, dan ga je vervolgens kijken, uh, ja, of niet. Of, of, of, uh. En toevallig kwam ik iemand tegen die zei van... Uh, nou, je moet eens met die pastor gaan praten. Want die, staat, die kijkt daar heel anders tegenaan. En uh, wie weet, kan hij je helpen. Nou, daar ben ik toe gaan praten. Ja, en dat is gelukt. En dat is toen uh, goed gegaan. Ja. Ja, want als je praat hè, over, over. Want sommige mensen vinden dit belachelijk. Hè, ook over dat de paus zegt dat er geen condooms mogen worden ge gebruikt. en al die regeltjes. en ja. dat nu ook weer al die schandalen. Ja. Hè, ja. dat is allemaal toch. Uh, gaat veel mensen veel te ver. Um, die schandalen in de katholieke kerk, hè, wat vandaag ook weer naar buiten kwam. Maar je hebt natuurlijk ook de laatste tijd, omdat jij toch sporter bent geweest... ook veel schandalen gehad in de sport. Met name over het uh, dopinggebruik natuurlijk, in het wielrennen. Ook over schaatsers. Komt dat dan af en toe weer naar buiten? Is dat dan niet gebeurd? Ik dacht, ja, als jij hier nu zit, moeten we het er toch even over hebben. Ik bedoel, zijn dat verhalen die jij ook kent uit jouw uh, geschiedenis in de schaatsport? Ja, nou, uiteraard. <laughs> Ik, uh, in mijn tijd uh, hadden we te maken met het Oost-Duitse reg regime... Um, en ik weet ook inderdaad dat, ja, toen ik zelf ga, dat, dat er ook wel journalisten naar me toe kwamen van... Yvonne, wat vind je ervan? Wat denk je? en uh, Ik heb toen altijd gezegd van zolang je het niet kan bewijzen... mag je nooit en ten nimmer iemand beschuldigen. Kijk, later, toen het, uh, het IJsselgordijn uh, naar beneden ging... toen kwamen al die verhalen, verhalen naar buiten. ja Dan is, dan is het best zuur. Uh, tegelijkertijd had ik ook wel weer meteen zo'n stemmetje... dat ik dacht van ja, maar zij die meiden zijn ook de dupe van dat regime. Want zij wisten niet dat ze gedoopt werden, zeg maar. Uh, dat wist de, de begeleiding wist dat dus wel, maar zij zelf niet. En het is nog eigenlijk schandalig ook, want je speelt met je gezondheid. En er zijn ook echt dode gevallen wat je dan later hoort. Nou, ja. vind, Dat vind ik gewoon crimineel. Ja, maar dat was dus in uh, uh, zeg maar de DDR, het voormalige ja. Oost-Duitsland. Ja. Maar de Nederlandse schaatsers dan, gebruikte die ook? Nou ja, ik, ik mag dan naïef zijn, maar ik heb toch altijd het idee gehad... zeker in mijn tijd, dat dat niet gebeurde. Um, en volgens mij daarna is er ook nooit ja, ik, er is wel eens een keer een gevalletje geweest bij, bij een, een jonger iemand dus dat weet je ook gewoon dat het gebeurt dus dan, dan weet je ook dat het, dat het gebeurt maar volgens mij bij de volwassen schaatsen zeg maar, is dat niet eerder voorgekomen nee, het is jou nooit aangeboden in die tijd als nee, zijde nee, van joh, dan kan jij DdR is ook een keer uh... nee, dan mag je ook want kijk, je kijkt nu naar het wielrennen en, en dan hoor je ook van deze of dat het gemeengoed is en dat het al op, op jonge leeftijd inderdaad door zo'n soigneur zo wordt aangeboden van joh, neem eens even dit, want dan gaat het veel lekkerder, stel je makkelijk en zo, ja, hoe jong ben je? Ik, ik weet niet hoe. Ik, ik heb er wel eens over nagedacht. Hoe van stel dat het bij mij was zou zijn gebeurd. Nou, ik weet zeker dat ik dat niet had gedaan. Ik, ik, ik... Als ik dan op die manier had moeten winnen, dan kun je toch helemaal niet, niet, niet blij zijn met je overwinning. Want dan maar... weet je gewoon dat je het niet zelf hebt gedaan. Dat heb ik in ieder geval altijd, altijd tegen mijzelf gezegd. Ja, en en, en speelt, maar, maar... speelt het geloof daar dan ook een rol bij dat je er zo over denkt? Nou, nog niet eens zozeer het, het, het, het geloof. Nee, het is meer dat ik dan zelf denk van... Hoe, hoe kan je nou trots zijn op jezelf, op je eigen prestatie... als je weet dat je de boel verlinkt hebt. Dat, dat het gewoon niet op een, op een eerlijke manier is gegaan. Dan, dan zou ik nooit trots durven zijn. Dan zou ik ook niet meer kunnen leven. Dan zou en... ik het niet uit... Stel dat, dat jij dan zegt van wat goed van je... dan zou ik me zo klote voelen. Ja. Ik denk van ik ben er gewoon een leugenaar. Dat, dat zou ik niet kunnen verteren, nee. Nog even naar de paus, tot slot. Um, want morgen begint het conclave, dan wordt er een nieuwe paus gekozen. Um, dat is iets wat je denk als katholiek toch wel volgt, hè? ook in, mm -hmm. in jouw geval. Want jij bent zelfs uh, ook wel eens op audiëntie geweest bij de paus. Niet, niet de paus die net weg is gegaan, maar de paus daarvoor. Ja, klopt. Ja. Ja. Ja. En hoe was dat? Ja, toch wel heel bijzonder. Uh, ik, we, ik was toen coast, to was, ik, was, uh, uh, ik had een column, laat ik zo zeggen. En ik had een coastwriter, Matt Herbe. Uh, en samen met Matt ben ik dan uh, naar Rome gegaan. In uh, ja, eerste instantie wist ik helemaal niet wat, wat er precies ging gebeuren. Want ik dacht, we gaan gewoon bij die man op visite. <laughs> maar we gingen dus gewoon op audiëntie op dat grote plein. En moet je je voorstellen dat het hele plein dan in allerlei vakken is verdeeld. En helemaal vooraan heb je dan speciale vakken. En dat zijn dan de mensen waar de paus langs gaat. En zo was er een, een, een vak met, uh, met allemaal bruidjes. Er was een vak met, met uh, wat, wat fietsers die dan uh, een soort pelgingsdocht hadden gedaan. En wij stonden dan ook daar ergens in zo'n vak... En het grappige was dat uh, ik, ik, ja, ik, ik had een paar schaatsen in mijn tas had. Want we hadden een prijsvraag in dat blad. Welk blad was ik, dat trouwens? Manna, van uh, meneer Derksen van Centerparks. Die man was heel gelovig. en uh, nou, die, die wilde een positief blad brengen. Nou, en of ik daar dan een kolmeer wilde hebben. nou Helemaal leuk natuurlijk. En die, nou ja, in, in verband met die prijs had ik dan die schaatsen aangeboden voor de, de prijswinnaar. En toen dacht ik uiteindelijk, van nou ik ga toch naar de paus. Misschien is het wel leuk om die schaatsen te laten zegenen. Want gezegende schaatsen krijgen, hè, als, als lezer van nou, zo'n positief blad, is natuurlijk wel leuk. Maar goed, uh, uh, dan sta je daar uh, met, met nou, hartstikke zonnig weer, het was ergens in mei, <laughs> met die schaatsen in je tas. En dan ben je toch wel een beetje benieuwd van hoe zal die man reageren. Hè? En je haalde ze uit de tas en toen? Op het allerlaatste moment, en ik, hoe ik door de beveiliging ben gekomen, weet ik niet eens. Maar want ze hadden toch wel de aparte, scherpe dingen. En uiteindelijk heb ik die schaatsen, vlak voordat hij uh, voordat langs kwam, heb ik ze uit, heb ik uit de tas gehaald en gevraagd of je ze wilde zegenen. Ja, en ik had echt zoiets van, die man die schrikt zich dood. Want wat, die, die heeft volgens mij nooit schaatsen gezien. Maar hij verblikte nog verbloosde. En hij zegende dus gewoon die schaatsen. Fantastisch natuurlijk. En hij liep gewoon vervolgens door. Met een, ik kreeg nog een heel mooi kruisje ook. Ja, fantastisch mooi. En wie heeft ze gehad uiteindelijk? Nee, dat weet ik helaas niet. Nee, die als, niet als iemand meer. nu luistert en die heeft die schaatsen gekregen... zou ik het wel leuk vinden om dat nog eens door, terug te horen. Of ze er nog zijn. Ja. Goed, dankjewel voor dat prachtige verhaal. Yvonne van Gennep. Ze werkt tegenwoordig als teammanager bij de schaatsbond KNSB en was natuurlijk zelf jarenlang een schaatster. Dank je wel voor je komst. Graag gedaan. Ja, dat was Twee Dingen voor vandaag. Ga naar onze website www.tweedingen.nl voor meer informatie. En zometeen op Radio 1. Luc Ikink met BNN Today. Dat klopt inderdaad. Ja. Wij gaan uh, door met andere schaatsen. Erben hebben we straks in de studio. En dan gaan we het hebben uh, onder andere... over hoe het is om meerdere sporten te doen... Ik weet niet of Yvonne van Gennem nog meeluistert. Heeft zij wel eens uh, skieleren gedaan? Ja, short uiteraard. Dat short track dingen. niet, Nee, maar wel skieleren. Maar dat kon eigenlijk toch helemaal niet? Ja, juist wel. Ja, wel, ja? Ja. Ah, okay, okay. In de zomer de, gingen we fietsen, skileren, ja, hardlopen, precies ja, krachttraining. Ja, precies. Nou ja, tegenwoordig uh, hoort het er eigenlijk bij. Je bent eigenlijk, uh, eigenlijk een beetje een mietje. Als je niet uh, dubbele sporten doet, Jurien ten Morst is te groot mee geworden... gaat ze nog veel groter mee worden. Straks gaan we met haar praten en ook met Erbe Wennemas. En onder andere ook met uh, Erik de Vogel over zijn nieuwe reisprogramma. Dat allemaal na het nieuws met Dorald Megen. Radio 1, het NOS-journaal. Zeven verdachten in de rechtszaak rond de fatale mishandeling van grensrechter Richard Nieuwenhuizen blijven vastzitten. De rechter wees een verzoek van de advocaten om de zeven vrij te laten af. Volgens de rechtbank in Lelystad is de verdenking tegen de zes minderjarigen en één vader sterk genoeg om het voorarrest te verlengen. Een achtste verdachte is in afwachting van de behandeling van de zaak in mei vrijgelaten. De spanningen tussen het Westen en Noord-Korea lopen verder op. Na een kernproef door Noord-Korea kwam de Veiligheidsraad vorige week met strafmaatregelen. En daarop zegt de Noord-Korea het niet-aanvalsverdrag met de Zuiderburen op. Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft nu sancties opgelegd aan de Noord-Koreaanse Bank voor Buitenlandse Handel. Dat is gebeurd vanwege de rol die de bank speelt bij de productie van massavernietigingswapens. En Praktische problemen hebben ertoe geleid dat in Saoedi-Arabië ter dood veroordeelden ook terechtgesteld mogen worden voor een vuurpeloton. in plaats van onthoofd met een zwaard. Volgens Saoedische media omdat er niet genoeg beulen zijn om de onthoofdingen uit te voeren. De weinige zwaardvechters die er zijn, moeten vaak grote afstanden reizen naar steden waar ze geen beul hebben. En daardoor komen ze steeds vaker niet op tijd. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1 BNN Today. Luc ik Kink. Het is twee minuten over half negen. Wiebe Abma is 21 en kwam op een gegeven moment een beetje bij toeval in Syrië terecht. Je weet wel hoe dat gaat. Hij zag de moeilijke omstandigheden waarin veel mensen soms moeten leven. En werd Pardoes een soort filantroop, gewapend met kilo's warme dekens om uit te delen, trok hij dat land in en zometeen hoor je zijn verhalen. In Lelystand stonden vandaag zeven minderjarige jongens en één volwassene voor de rechter. Ze worden verdacht van de mishandeling van grensrechter Richard Nieuwenhuizen... die overleed een dag later aan zijn verwondingen. En de details hoor je binnen nu en tien minuten. Check ons op de webcam radio1.nl. Spannend verhaaltje is dit. Nuram maakt ruzie met IJsen omdat ze het niet eens is... met de manier waarop haar zus met Bing omgaat. Nou, dat is spannend, hè? Als de tv-gidsaflevering volgens de tv-gids... de aflevering van Goede Tijden Slechte Tijden van vandaag... niet echt een grote rol voor Ludo... A.K.A. Erik de Vogel. En dat kwam mooi uit, want hij is toch druk met zijn reisprogramma... Romancing the Globe. Goedenavond. Hoi, hallo. Ja, Romancing the Globe. Ik heb, er, ik heb ernaar gekeken. Vandaag we gaan we er straks over praten. Je ja. maakt het samen met je vrouw, Caroline Precies, de Bruin. Precies, Caroline de Bruin, ja. Um, zij speelt ook je vrouw in de serie trouwens, Janine. Is dit niet gewoon een enorm mooi uh, excuus om lekker samen op vakantie te gaan? Ja, zo kan je het noemen. Ja, laat je wel betalen. Nee, dat is niet zo. Dat, uh, we hebben het zelf helemaal betaald. ja. En uh, we verdienen er geen cent mee. We wilden heel graag iets moois maken met z'n tweeën voor de televisie. Ja. En uh, het lijkt erop alsof dat gelukt is. We hebben heel veel mooie reacties gekregen. Wie uh, is de grootste stressvogel voor, uh, voor afgaand aan het reizen? Uh, dat valt bij allebei heel erg mee. Ja? Ja, we reizen veel en we hebben veel routine. En wat ik erg knap vind van Carolien, die is in vijf minuten klaar. Oh ja. ja. Dus zij moet we altijd wachten op jou eigenlijk. Nou ja, als ik mijn haar los, los doe, nee. ja, ja. Maar het is niet zo dat de, een dan, dat de een moet wachten op de ander omdat de koffer nog niet vol zit en zo. En dat, dat nee. je dan toch een beetje druk krijgt voor de vlucht en weet ik wat. Dat soort dingen. Uh, nee, Paspoorten nee. die niet geregeld zijn. Dat valt ook. Jullie zijn makkelijke reizigers met elkaar. Wij kunnen dat heel goed, ja. Ja. Kun je de eerste vakantie nog herinneren? Onze was eerste vakantie samen, ja, ja zeker. Dat was altijd een stressmoment, hè? Nou bij ons niet, hoor. Nee, het was uh, meteen leuk. Ja, zeker. Oh, was dat? We gingen naar, um, uh, naar Jamaica met z'n tweeën. Oh. Dat er ja. was al Meteen een grote vakantie was dat. Ik ging naar uh, Adenna, geloof ik, uit mijn hoofd. Nou ja, doet er ook niet toe. Nou, wij wilden echt even Nederland uit, hoor. Dat ja, uh, ja, ja. <laughs> ja. <laughs> was, was nodig. Zometeen so, gaan we praten over Romanting the, the Globe. Een nieuw reisprogramma op RTL. Is dat? Check ons ook op Twitter. Twitter.com slash BNN Today. En we hebben ook een Facebookpagina. Facebook.com slash BNN Today. Jij ja, een beetje een reiziger, hè, Jack. Ja, ik ben gek op reizen. Ja? Ja, ja, Favoriet ja, ja. vakantieland? Nou ja, ik vind Australië en nieuw ik helemaal te gek. Ja. Uh, ik ben geen ja, ik ben gek op Italië. Ik, ik, ik hou van de Italianen. Daar ben ik altijd in mijn jeugd uh, heel veel naartoe gegaan. Ja. Ik hou van Amerika. En inmiddels ben ik toch ook wel een beetje uh, verwend geraakt in Dubai. Wat gewoon uh, altijd goed weer is. Uh, niet zo lang vliegen. En drie uur tijdsverschil. En, maar dat is dan meer vakantie, denk ik. Ik denk dat Dubai een vakantie is en Australië reizen. Ja, Australië en Nieuw-Zeeland. Nieuw-Zeeland heb ik 5000 kilometer gereden. Van noord naar zuid. Al, nou, dat is fantastisch. Daar moet, moet je dingen fantastisch. zien. Fantastisch. En ben je dan snel klaar met je koffer? Of, uh... Ja, ja, ja. We ja, ja, ja. nemen altijd te veel mee. Ja. ja dat is verschrikkelijk. Dan denk ik, heb ik nou toch weer meegenomen, joh? <laughs> Leuk dat iedereen een beetje hetzelfde probleem Ja, Ik heb ja. het ook, hoor. Ik schoon ik kom oh, vol stikkelijk. en ik pak het weer schoongestreken weer, weer terug in de kast. Ja, laten. Stom. Goed, de sport. Straks na tien uur langs de lijn. Wat zit er allemaal in? Ja, het was de dag van het Nederlands honkbalteam. Oranje staat in de halve finale van de World Baseball Classic. Vanmiddag werd Cuba met 7-6 verslagen. En dat zorgde voor enthousiasme in Nederland en Amerika. Bottom nine, tied it six. Derde hong bezet, tweede hong bezet. Eerste hong bezet, Eén uit, twee slag, één wijd. Castillo. Sams, de slagman. Vespoel, slag. Yeah! Yeah! Jones will tag. Punt combine via Andrew Jones. Here he comes! The En de sensatie is compleet. You ain't much if you ain't Dutch. Die, Ragnar, hè? Die is maar uh... <laughs> je hè, je hoort het al een beetje. Ja, ja, maar. Ja, ja, ja, <laughs> het is zo mooi. Het, het, het is heel stom. Ik ben zo'n chauvinist als ik dit dus hoor. Nederlands iets uh, succes. Ik krijg dus gewoon kippenvel. Yeah. Heel stom. Goed, het Nederlands team speelt dus nu de finale in San Francisco. Zoals gezegd, het is een stadion waar de bondscoach van Nederland... Hensley Meulens, de weg weet. Hij is namelijk de hittingcoach van de San Francisco Giants... Meulens wordt op de World Baseball Classic bijgestaan door Robert Eénhoorn. Volgens die laatste is wederom bewezen dat het Nederlands team... tot de beste honkbalploegen ter wereld moet worden gerekend. Ja, dat kan je nu bijna niet meer ontkennen. Je moet niet vergeten dat wij van de laatste zes wedstrijden in dit toernooi... of eigenlijk de zes wedstrijden van dit toernooi... hebben we vijf wedstrijden van, tegen de top vijf van de wereld moeten spelen. Ja. Nou, als je dan beide rondes doorkomt... Hè? alleen Amerika deed geloof ik niet mee in onze, in onze pools uh, van de, de top vijf van de wereld. Ja, dat kan je moeilijk zeggen als je daar niet bij hoort. Het is niet bekend tegen wie Nederland speelt overigens in de halve finale. Want morgen speelt Oranje nog tegen Japan om te bepalen wie als groepswinnaar doorgaat. De wedstrijden in de andere pool moeten bovendien ook nog allemaal worden gespeeld. De Verenigde Staten, Puerto Rico, de Dominicaanse Republiek en Italië zijn mogelijke tegenstanders. De halve finale in San Francisco wordt zondagnacht of maandagnacht gespeeld. En dan voetbalnieuws. Robert Maaskant vertrekt na dit seizoen bij de FC Groningen. Zowel de trainer als de club kwam tot de conclusie dat ze volgend seizoen niet meer met elkaar verder willen. Maaskant tekende afgelopen zomer een contract voor één jaar. En daarvoor was hij onder meer werkzaam bij Willem II, Nakbreda en het Poolse Wiesla-Krakau. Vanavond in langs de lijn hebben we contact met Maaskant. En die gaat dan in op zijn vertrek en gaat uitleggen dat het onzin is. Ik heb geen idee wat hij gaat roepen. <lacht> en dan ook nog uh, iets over het vertrek van schaatser Jan Blokhuizen bij TVM. Dat is de, de ploeg van Gerard Kempers. Volgens het team en de schaatser is er onvoldoende basis om de samenwerking voor te zetten. Eind deze maand komt hij nog wel voor TVM uit op de WK-afstanden in Sochi. Ja, dat is al een verhaal hoor, daar gaan we straks nog even over praten met, ook met de heer ja, ja, die is er toch, dus uh, kunnen we mooi. Dan luister ik mee, dan heb ik weer wat kennis. <laughs> Precies, schrijf even ook mee. Ja, en ja. ja. hey, Zij hebben een extra reisgenoot, heb ik gehoord. Oh ja, ga je mee? Ja. mee? Ja. Het is toch een intro? Het is nog... Ja, dat mag nog. We ja, ja, ja, zeker. Nou, Je hebt een extra reisgenoot, Erik. Gezellig. Ik kom, ja. ik kom met Jack Klein kopje. Ja. Nu gaan ze zingen, denk ik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 En mermaid. Radio 1, BNN Today. Vandaag stonden in Lelystad de verdachten van buiten boys voor de rechter. De zeven jongens en een volwassene begeleider worden verdacht... van het medeplegen van doodslag op grensrechter Richard Nieuwenhuizen. Telegraaf Saskia Berleman was er de hele dag bij. Goedenavond... Ja. Mag ik je één klein dingetje corrigeren? Ja. Er waren geen spelers van buitenboys, maar spelers van Nieuw Sloot. Excuus, tuurlijk, zeker. Goed dat je me corrigeert, want dat uh, laat dat even duidelijk zijn inderdaad. Dat is uh, belangrijk. Um, het werd een lange zit vandaag, hè? Waar, waarom was dat? Ja. Nou, dat kwam eigenlijk vooral omdat uh, alle advocaten eerst uitgebreid allerlei onderzoekswensen formuleerden... en uh, probeerden aan te geven wat zij nog allemaal belangrijk vonden in het onderzoek. En daarna, toen daarover was besloten, hebben ze per verdachte nog uitgebreid uh, verteld... Waarom zij vonden dat al die verdachten naar huis zouden moeten uh, hangen de inhoudelijke behandeling. Hm. Ze zitten nu allemaal al een paar maanden achter de tralies. Het gaat in, uh, in uh, het grootste deel, uh, of het grootste deel van de verdachten is minderjarig. En ja, advocaten zeiden van dat moet eigenlijk bij, bij hoge uitzondering zo zijn dat minderjarigen achter de tralies blijven zitten. En dat is in dit geval eigenlijk niet aan de orde. Ja. Um, dat lijkt erop alsof de verdediging echt alles uit de kast haalt. Ja, dat, dat doen ze, maar dat moet natuurlijk ook. Ze horen alles voor hun verdachten of voor hun cliënten uit de kast te halen. Maar goed, dat wil niet zeggen dat de rechtbank erin mee moet gaan. En dat deed de rechtbank dan ook niet. Want de rechtbank heeft het verzoek om die voorlopige hechtenis van alle verdachten te schorsen of op te heffen afgewezen. En dat betekent dus dat op één na die al eerder is vrijgelaten, alle verdachten gewoon achter de tralies blijven zitten totdat de inhoudelijke behandeling er is. Ja, um, uh, nu schijnt het dat zij gezegd hebben dat ze zichzelf niet schuldig vinden. Nee. Nou, sterker nog, ze zeggen eigenlijk allemaal dat ze niet geschopt hebben. Er is er eentje die heeft toegegeven dat hij heeft geschopt. En die zegt van ja, dat heb ik dan ook nog met de vrees van mijn voet gedaan... en daarmee heb ik hem alleen maar op zijn schouder geraakt. Mm -hmm. Maar niet op het hoofd niet op de hals. Uh, en ja, dat is toch echt waar Richard Nieuwenhuizen aan is overleden in december... Uh, ...geweld op de nek en op, uh, op het hoofd... ...en alle verdachten op die ene na zeggen... ...we hebben hem niet eens aangeraakt. Ja, waarom, heeft die ene, waarom zegt die ene dan wel dat hij dat heeft geschopt? Is hij een andere advocaat? Hoe, hoe zit dat? Nou, hij heeft sowieso een andere advocaat. Ze zijn allemaal andere advocaten. Ja. Maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat uh, van deze verdachte... ...op een foto te zien is dat hij een schopbeweging maakt. Hmm. Dat weet ik niet, maar dat zou kunnen. Ja. ja, dan moet je het ook niet beginnen te ontkennen natuurlijk... ...want dan ligt is, dan is er een bewijs. Maar goed, deze jongen heeft gezegd... ...ik heb uh, één keer uitgehaald met mijn voet... ...ik heb me geraakt op zijn schouder... En daarna ben ik weggelopen. Ja. En ja, van andere verdachten zeggen de advocaten... Uh, bij de een uh, dat het gaat om een persoonsverwisseling. Bij de ander dat het uh, gaat om iemand met een ander rugnummer. Uh, weer een ander zegt van ja, er zijn allerlei valse getuigenissen afgelegd. Dus er wordt inderdaad alles uit de kast getrokken... om maar aan te geven dat deze jongens er niets mee te maken hebben... of in ieder geval niet de dodelijke schok hebben uitgedeeld. Kortom, dat kan nog uh, aardig ingewikkeld worden. Hoe gaat het nu verder? Ja. Um, eind mei is de inhoudelijke behandeling van de zaak. Tot die tijd moeten nog uh, tamelijk veel getuigen worden gehoord. Um, ook komt er een uh, contra-expertise van het onderzoek dat het Nederlands Forensisch Instituut heeft gedaan naar de doodsoorzaak van Richard Nieuwenhuizen. Uh, uh, die contra-expertise komt er op verzoek van de verdediging van de enige meerderjarige verdachte. Ja, gewoon om duidelijk te krijgen wat nou precies de doodsoorzaak is geweest. En natuurlijk hopen de advocaten aan te tonen dat er misschien wel een andere oorzaak is geweest. Ja, we gaan het uh, volgen. Saskia Bellen van de Telegraaf. Dank. Blauwtsoen is uh, een Nederlandse singer-songwriter die is uitgenodigd om te komen zingen en ook spelen voor de belangrijke muziekmensen in de business. En dat doet hij niet hier in Nederland. Nee, dat doet hij in Austin, Texas op het South by Southwest festival. Voor BNN Today houdt hij een dagboek bij en die hoor je zo meteen. Check ons op Twitter, twitter.com slash Today. Hier kunnen, we niet, hier kunnen we niet omheen. Nee, jammer dat je niet de leader van ons voor draait. <laughs> het allerbekendste stel eigenlijk van de Nederlandse televisie. Uh, Badboy Ludo Sanders en zijn Janine-knippelig relatie. Misschien wel een van de belangrijkste verhaalleider van de soap Goede Tijden slechte tijden. En in het echte leven, eigenlijk weet iedereen dat inmiddels al wel zijn, jullie ook een stel. Erik de Vogel en Caroline de Bruin. Uh, je, je vrouw is er niet, die uh, wat, ja, op de kinderen passen. Uh, ja, we hadden een logistiek probleem. Ja, ja, ja, ja. Eén van de twee uh, moest thuisblijven. Traditioneel Traditionele je ja. ah, nee, ik. Deze vraag is je vast al honderdduizend keer gesteld. Ik doe het toch nog eventjes voor de mensen die het antwoord nog niet weten. Hebben jullie in het echt ook zo'n ingewikkelde relatie? Of, of valt dat wel mee? Nou, op televisie is het de hommelus nu, hè? Nou ja, het is uh, een ja. hè? Nee, wij houden het iets gestroomlijnder thuis. Ja. <laughs> Gelukkig maar. Uh, jij bent uh, hier uiteraard niet als Ludema, als Erik uh, uh, op televisie te zien geweest... met het programma Romancing the Globe. Zaterdag was dat, jullie reisprogramma. Um, jullie waren in Marokko, luister mee. Marokko is als een oude schatkist vol kostbaarheden. Besah. Het majestueuze landschap. Stofige dorpjes waar het lijkt alsof de tijd heeft stilgestaan. De geheimzinnige schoonheid van de woestijn. Het is als een sprookjesboek dat tot leven komt. Je hoeft het alleen maar open te slaan. Ik heb gekeken en uh, nou, je ziet mooie beelden van jullie in de woestijn op een, op een kameel en nou, jullie reizen eigenlijk door het landschap heen. Is dat ook wat we gaan zien in het reisprogramma? Ja, klopt. De mensen die het zaterdag hebben gezien, die, daar hebben we ook hele mooie reacties van via Facebook. Uh, ze reizen met ons mee, ze kijken met ons mee over onze schouder. Ja. En uh, met ons reizen ze dat land door en ja, Marokko, er is geen woord aan gelogen, is een sprookjesboek dat tot leven komt. Ja. Ja. Waren jullie er wel eens een keer geweest? Nee, het was de eerste keer. De, nee, Caroline is al eerder ooit in Marrakesh geweest voor een fotoshoot, uh, maar voor mij was het de eerste keer. Ja. En zo'n fotoshoot gaat snel, dus dan zie je eigenlijk niet het land echt in de nee, volle tijd. Nee, dat was in de stad. En uh, nu trokken we met een jeep helemaal de, de, het Atlasgebergte over om uiteindelijk langzaam uh, de, de, de dravallei, prachtig die groene vallei daar uh, droger en droger te zien worden. En uiteindelijk in de woestijn te belanden, midden in de Sahara, in een heel mooi klein. Tentenkamp, yeah. met maar vijf tenten. Waar wij er één van hadden. Waar geen andere gasten. Eten onder, het, onder de sterrenhemel. Eten onder de sterrenhemel. Kijk, en dat zijn de <laughs> dingen die wij in het programma graag doen. Ja, en hier worden mensen ook jaloers op op dit soort uh, verhalen. Ja, maar dat, dat hoeft dus niet. We hebben daar expres gekozen om dingen te doen met z'n tweeën... die jij met jouw geliefde ook kunt doen. Het is niet onbereikbaar. Het is niet voor de show, voor ons programma... allemaal uh, mooier gemaakt dan het werkelijk is. Het is in werkelijkheid zo prachtig. En je kunt uh, via onze website ook echt zien waar we geweest zijn. En de reizen ook boeken. Ja. We zijn geen reisbureau. Overigens, maar nee, maar het is ja, een stukje service. Die, die mogelijkheid uh, is er zeker. Ja. Ja. Hoe, hoe, hoe komt dit tot stand? Hebben jullie uh, gedacht van... nou, we willen eigenlijk wel een, een reisprogramma maken. Laten we eens kijken waar we naartoe gaan. Nou, dat wordt dan uh, Marokko en Belize zijn jullie, ge zijn ja. jullie geweest. Lapland. We bieden dit aan. Hoe, hoe gaat zoiets? Het begint als, uh, als pillow talk. Dus uh, dat is echt zeggen waar <laughs> zou je graag naartoe gaan? Yeah. Zoals veel mensen hun vakantie op die manier uh, samenstellen. En uh, dan gaan we kijken waar de mogelijkheden liggen. Uh, wat de beste tijd van het jaar is natuurlijk om te reizen. Uh, en vervolgens onze productie op touw te zetten. Dat betekent cameraman mee, het geluid doen we in... Samenwerking met de cameraman overigens zelf. Mm -hmm. En uh, onze reisagent die als productiemedewerker uh, meegaat. Dus we zijn met een kleine club van vier. En uh, maken van tevoren zoals het bij een programma gaat een line-up. Dus zodat we weten in het programma straks hoeveel minuten een item gaat duren. En dan hebben we afspraken. We ontmoeten ook altijd uh, mooie mensen het liefst in het programma. En dan ja. is het allemaal afwachten afwacht natuurlijk of dat dan ook echt mooie en mensen zijn. En dat soort dingen, dingen regelen we allemaal zelf eigenlijk. Dat doen we allemaal zelf. Ja. Vervolgens komen we met een vracht uh, aan prachtige beelden terug. En gaan dan uh, spotten. Je moet alles ook nog weer terugkijken ja. en bekijken. En vervolgens wordt het gemonteerd. En daar hebben we een geweldige editor voor in Utrecht, Anja Harre. En uh, met haar, wij zitten naast haar om, uh, om met haar het programma ook te monteren. Ja. Dan worden vervolgens <laughs> de voice-overs geschreven en, en we gaan ze inspreken. Ja, en uiteindelijk wordt dan gekozen voor een, een tempo wat lekker rustig is. Even de, even de handrem erop, tenminste dat idee had ik. Ik zat te kijken, was dan wel vanmiddag op kantoor, maar handrem erop. Ja, jij noemt het, het Wij, Caroline en ik eh, kijken natuurlijk ook wel eens links en rechts naar programma's. Ook naar reisprogramma's trouwens. En die gaan altijd over stoere jongens en meisjes die met een rugzak de wereld intrekken. Of het zijn survival programma's met een mooi decor. Als... Uh, en wij dachten, wij willen nu eens uh, uh, een ander tempo maken inderdaad. Om de kijker de kans te geven om, om te genieten ook van de dingen. We nemen dus heel veel tijd om dingen mooi in beeld te brengen. We nemen heel veel tijd om mooie muziek te zoeken bij het programma... Uh, en echt in een andere field te komen. Ja, maar dat is wel ook wel een risico, lijkt me. Want ja, dit is een mo moderne tijd, moderne televisiewetten. Moet misschien wel snel, snel, snel. En, uh, en, uh, en misschien ook juist wel op RTL nou ja, 4, waar, wat, een, wat een snelle zender kan zijn. Ja, maar we hebben het toch gedaan en RTL heeft het gezien... en vindt dit dus prachtig mooi. En jij hebt de, de aflevering gezien, zeg je net. Wat vind jij ervan? Ja, ik zat dus een beetje... Uh, aan de ene kant dacht ik... Goh, uh, het, het is een beetje, uh, het, het gaat mij iets, nou niet te traag, maar misschien, misschien is het een beetje uh, truttig soms. Maar aan de andere kant dacht ik, ik zat er ook wel lekker weg te dromen. Ik zat, zo, ik zat achterover. Ik zat op deze manier zo achterover. Ja, als je de webcam, Radio 1.0, dan zit. zal hangen en kijken. Ja. Dat of, deed. Hoe oud ben jij? Ik ben 30. Nee, ja, ik ben 30. Oké. Okay. Was dat de bedoeling? Nee, misschien ben jij al uh, erg opgevoed in, in, het, in het tempo van vandaag. Uh, waarin jij muziek en misschien ook uh, en, en televisie en andere dingen tegelijk consumeert. Ja. en sneller uh, verveeld raakt. Uh, wij, wij hebben die ervaring inderdaad uh, niet met de reacties die wij tot nu toe hebben gekregen. Mensen zien, zien het juist als een verademing om uh, eindelijk even wat. Wat meer tijd te krijgen. Ja, dus bij jullie komt er geen Twitterbalk onder in beeld en een tweede scherm dat je mee kan uh, kijken. En dat is dat is niet de bedoeling. Het is echt kijken nee, en, en, en kijken naar de mooie beelden. Eigenlijk. Zeker. En, en als je uh, van, vandaag de dag bij de commerciële omroepen kijkt naar de dagprogrammering, dan zijn het bewegende reclamefolders ongeveer. Mm -hmm. En wij hebben een programma gemaakt wat totaal zonder reclame is, zonder product placement. En op zich is dat uh, bij de commerciële omroep uh, best een prestatie, ja. mag ik zeggen van mezelf. Nu heb ik, uh, en van Caroline. <laughs> ja, nu heb ik zelf uh, ook een jaar of drie met mijn vrouw samengewerkt op dezelfde redactie, dus we kwamen elkaar elke dag tegen op werk. Ja. En dan gaan mensen in eerste, in eerste instantie altijd aan je vragen van, zou je dat nou, wel doen, werken sa samenwerken met je vrouwen. Dan zeg ik ja, dat komt dan wel goed en zo. Dat zullen jullie ongetwijfeld ook gezegd hebben wel eens. Um, maar toch had ik het idee, nou, om dan nog een zijprojectje erbij te doen, is misschien wel wat heel, heel erg veel. Hadden jullie dat niet? Nee. Nee? Nee. Uh, wij zijn in de gelukkige omstandigheid dat we het gewoon heel erg prettig vinden om bij elkaar in de buurt te zijn. En uh, dit was een. om uh, um samen te werken met name is ook een. Uh, is, is heerlijk om te doen. En uh, als je met z'n tweeën mag uitkiezen waar je naartoe gaat in de wereld... om vervolgens dat mooi in beeld te brengen. Ja, hoe kan dat ooit vervelen? Yeah. Ja, nu, doe je, nu lijkt het net alsof ik niet, uh, dat, wil, dat niet zou willen met mijn vrouw. Lekker dan. <laughs> nee, nou ja. <laughs> ja. Ga naar de site en boek een mooie reis. <laughs> ja. Zou het kunnen dat uh, Ludo en Janine straks in goede tijd en slechte tijden... een uh, auto-ongeluk krijgen uit het verhaal worden geschreven... en dat jullie alleen nog maar dit gaan doen? Nou, als het aan ons ligt, niet. Nee? Nee. Het is dus echt voorbij. Voor dit in de, is, de dit is parallel aan de, aan de serie. En we zijn uh, goede tijden, slechte tijden... de productie ook ontzettend dankbaar... dat ze ons de gelegenheid geven om dit programma te maken. Want wij produceren dit immers zelf. En het wordt niet door Animal geproduceerd. Nee. Dus uh, we krijgen de kans om, uh, om dat te maken. Dat is voor ons dubbel hard werken. Maar uh, dat hebben we er graag voor over. Ja, het, is een, uh, het is mooi om naar te kijken. Even wegdromen met roman Romancing the Globe. De volgende Ieder... aflevering trouwens. Dat ja? is aanstaande zaterdag om vijf of vier. En daar gaan we in Lapland... Uh, slapen in het IJshotel. Kijk. We doen een safari met huskies. En we zijn misschien, maar daar moet je voor kijken... getuigen van het Noorderlicht. Het is een aanrader. De reisfolder is geopend. Zaterdag dus, 5 voor 4 op RTL 4. Erik de Vogel, dank. Dankjewel. Eerder vandaag op de redactie van BNN Today. Vanavond komt uh, Wiebe Abma langs. Die uh, is even terug uit Syrië. De ouders van Wiebe hebben het hem ook afgeraden. Die Sorry. zeiden niet gaan, niet gaan. Maar hij ging toch. Hij zei, hou me maar tegen. Nou, dat lukte niet. Hij uh, gaat volgende week weer naar Syrië om voedselpakketten uit te delen aan de mensen in Aleppo en dekens. Wat drijft hem? Hij moet gewoon een heel erg groot hart hebben natuurlijk. Heeft hij een soort binding met Syrië? Nee, hij was aan het backpacken en uh, kwam via via via uiteindelijk in Turkije terecht. En vervolgens uh, reisde hij langs de grens, zag hij de verschrikkelijke vluchtelingenkampen daar en wat er allemaal gebeurde. En hij dacht, ik moet iets doen, ik wilde helpen. Turner en Typical Mill. Zometeen in BNN Today gaan we praten met Wiebe Abma. Nou, die is 21 jaar en die was een beetje aan het backpacken. En ineens is daar de grens van Syrië. En hij besluit iets te gaan doen aan de situatie daar in Syrië. Hoe en op welke manier, dat hoor je zometeen hier in BNN Today. En we praten met Erben Wennemars. Ja, over van alles vanochtend. Je blijft ja. lekker zitten, toch? Ik blijf lekker een uurtje zitten. Dat is erg Het NOS Radio 1 Journal Elke dag... De vragen bij het nieuws. Ik moet jou een vraag stellen. Geloof. Nou, Dat hoeft niet, ik wil jou ja. wat vragen. Op zoek naar de juiste antwoorden. Ja, Witte rook bij jou ook nog absoluut niet. Hè? Nee, zeker niet. Daar zijn we ook nog lang niet ertoe in de Haag. Het NOS Radio 1-journaal. Dat geeft een beetje de ernst van de situatie aan. Kende u de conclusies al? Of hoort u dat nu ja. ook voor het eerst? Elke werkdag van 6 tot half 10. Zijn we blij mee, want dan kunnen we de mensen zo goed mogelijk antwoord geven op de vragen die er zijn. S'middags van half 5 tot half 7. En zaterdagochtend van 7 tot half 9. U twijfelt? Het NOS Radio 1-journaal. Heeft hij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 Ontdek de wet van Lexens. Advocaten en notarissen. Ga naar lexens.com. E-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl. Durft u het aan? Dit is Radio 1.